ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDD. In de regio Noord-Holland staat de file op de N9... de richting Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANDD Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Your taunting smirk behind the glass We'll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 Le y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 Yo pago mi condena 6.9 FM ZFM Stop de tijd Ik wil niet dat vanavond Straks weer morgen wordt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 Elke stap en elk besluit, dat ik tot nu toe nam, mijn lijden zou naar nou hier. Met jou, hoe vanavond lijken alle sterren op de juiste plaats te staan, zo dichtbij.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 Lijken alle sterren op de juiste plaats te staan. Zo dicht. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de Israëlische haven van Ashot wachten kleine groepjes demonstranten... op het activistenschip dat onderweg was naar Gaza... Het zeilschip werd vannacht tegengehouden door het Israëlische leger en het is niet bekend waar het nu is. De luchtafweer van de NAVO-lidstaten moet vijf keer zo groot worden. Dat heeft secretaris-generaal Rutte bekendgemaakt. Volgens de NAVO is de vervijfvoudiging nodig voor een geloofwaardige afschrikking en verdediging. De problemen op het spoor tussen Utrecht Centraal en Woerden zijn voorbij... Door blikseminslag raakte vannacht een sein beschadigd en was er tot halverwege de middag geen treinverkeer mogelijk. Het weer, de buien trekken naar het Oostenweg en het is een gat of 18. ZFM. ZFM. Zonder hart en naast zonder bijna te denken Kijk ik naar een omgekeerde striptief van een volmaakte schoon. De schaduw ga mij verblinden, dus ga niet weg, ga nooit bij me weg, maar als je het verdwijnt, laat mij dan weer vinden. En slaap onder een dek.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 Wake, wake up, up when up. we die Since I was low You got a high price to pay You just push it pushing Any love that's left A little bit further away You're pushing your mind A little bit further A little bit I should say hello and then goodbye Just push it in La Begin